give you all. now Van zon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 Ik niet tot had dan Dat had ik niet in jaar me kunnen vallen. Try saying. See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 the Dans ce désert, j'ai cherché ton âme dans les froids. Que l'on se gage Je veux que tu saches Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Raymond Seré met het NOS journaal. Geert Wilders heeft op de eerste dag van zijn nieuwe rechtszaak nog eens gezegd dat de islam een kwaadaardige ideologie is die zich onderscheidt door moord en doodslag. Volgens hem kan de islam alleen maatschappijen voortbrengen die achterlijk en verpauperd zijn. Tijdens de toespraak van de PVV-leider verliet een islamitische advocaat van de klagers de rechtszaal. De rechtszaak tegen Wilders wordt zeer waarschijnlijk helemaal overgedaan. De PVV-leider staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims en het aanzetten tot haat. De onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten kan leiden tot een toename van de illegale immigratie naar Europa. Dat heeft NAVO-chef Rasmussen gezegd. Doordat de onrust een slechte invloed heeft op de economie in de regio, zouden mensen kunnen vertrekken. Ook zou de onrust het vredesproces in het Midden-Oosten kunnen beschadigen, zei Rasmussen. Nederland is naar verwachting enkele miljoenen aan handelsinkomsten misgelopen door de volksopstand in Egypte. Dat zegt de verladersorganisatie EVO. De schade werd veroorzaakt doordat medicijnen en verse producten te lang in de hitte lagen. De handel en het openbare leven in Egypte komen nu weer langzaam wat op gang. Op het Tahrirplein in Cairo wordt voor de veertiende dag op rij gedemonstreerd tegen president Mubarak. In de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro is de viering van het wereldberoemde carnavalsfeest in gevaar gekomen na een grote brand. Die brak vanochtend uit in Samba City, het gebied waar de carnavalskostuums en praalwagens worden gemaakt. Vanwege de grote hoeveelheid zeer brandbaar materiaal greep het vuur snel om zich heen. Over minder dan een maand zou het carnavalsfeest in Rio moeten beginnen, maar volgens een woordvoerder van de sambascholen is het door de brand nog maar de vraag of er een groot feest komt. Bijna alle kostuums en praalwagens zijn verwoest. Het is nog onduidelijk of bij de brand in Rio de Janeiro mensen gewond zijn geraakt. En dan het weer, wisselend bewolkt, het is zacht, ongeveer 10 graden, het gaat wat harder waaien, vanavond van het westen uit regen, morgen minder wind en meer zon.